Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen nooit laat varen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij nu samen gaan zingen van Psalm 98, het eerste en het derde vers. Zingt, zingt een nieuw gezang de Here. En het derde vers doe bij uw harp de psalmen horen. Versen 1 en 3 van Psalm 98.